12 uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. De gemeente Zaanstad hanteert strenge veiligheidsregels... voor de landelijke Sinterklaas-intocht op 17 november. Het gebied waar het evenement plaatsvindt... is alleen via toegangspoorten toegankelijk... en jassen en tassen worden gecontroleerd. Wie wil demonstreren moet dat uiterlijk 72 uur van tevoren melden... zegt de gemeente op de website. Vorig jaar probeerden anti-zwarte Piet-betogers... naar de landelijke intocht in Dokkum te gaan... Voorstanders van Zwarte Piet blokkeerden toen de snelweg om hen het tegen te houden. Zaatstad is dus in gesprek met zeker tien organisaties die tijdens de intocht willen demonstreren. Voormalig Transavia-piloot Julio Poch eist een schadevergoeding van 5 miljoen euro van de Nederlandse staat, meldt NRC. Ook wil hij oud-ministers horen, onder wie oud-premier Balkenende. Poch werd beschuldigd van het uitvoeren van dode vluchten voor de militaire junta in Argentinië eind jaren 70. Hij werd aan dat land uitgeleverd. De oud-piloot zat jarenlang vast in afwachting van behandeling van zijn zaak. De rechter in Buenos Aires sprak hem vorig jaar vrij. Deze week schreef minister Grapperhaus dat Nederland in de zaak Potts geen aansprakelijkheid herkent. De aandelen van technologiebedrijf Apple... zijn op de beurs in New York ruim 6,5 gedaald. Oorzaak waren tegenvallende cijfers over het derde kwartaal... en de vooruitzichten voor het vierde kwartaal. Het kwartaal waarin de kerstcadeaus worden gekocht... Ook zijn beleggers teleurgesteld omdat het aantal verkochte iPhones voortaan geheim blijft. Ze denken dat Apple daarmee mogelijk probeert verborgen te houden dat de iPhone-verkoop daalt. In de eredivisie heeft FC Groningen voor de tweede keer dit seizoen gewonnen. In Rotterdam was Groningen met 4-2 te sterk voor Excelsior. Door de overwinning is Groningen nu gestegen naar de 17e plaats ten koste van NAC Breda. Het weer vannacht kans op mistbanken in het oosten van het land dichte vorst. Overdag veel zon en dat wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Please in your seat, belts. Be prepared to go on our Really? Things you told me It sends my future into clearer dimension. Bern antwoord. Je te dit huissier, je assis dans la merde Je dit amour, je te gosse Je toujours et je divorce qui dit proche, je te dit deuil Car les problèmes ne viennent pas seuls Je dit christ, je te monde Je te dit, monde, et dit famille, et dit tiers monde Je te fatigue, je réveil Encore sourd de la veille allons on sort pour oublier Tous les problèmes Alors on danse Alors on danse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 Alors Alors, qui y est-il travaille, dit ta fusée qui argent dépense? Il dit crédit, il créance, il dit dette de lui ici, qui a si dans la mer, qui dit amour, il est beau, dit toujours et il dit faux. dit proche de dit de car les problèmes ne viennent pas seuls. Il dit crise de du monde, de famille, dit hier monde, dit si facile, dit réveil, entre sur de la veille, Alors on sort, oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Or al or on dans, al or on dans, al or on dans, al or on dans, al on dans, al on dans.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 Lucky strike. stuck in her elevator shit take me to the sky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 hier in Sandslaat, veelkom in Feesten in, in het dorp waar de meis zijn, in de dag op het strand in de zone Nou, ik ga mooi naar zandvoort. zandvoort. Feesten in, in het dorp, waar de mij zijn, in de dag op het strand in de zone Welkom hier in Zandslaat. Tot zover het ritme van Zief via de kabel op 104.5.